Dit is Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Libanese badplaats Jiyeh is gisteravond laat getroffen door een Israëlische aanval, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Verschillende media melden dat er een harde explosie te horen was, ook in de 20 kilometer verderop gelegen hoofdstad Beirut. Reuters schrijft dat het voor het eerst is dat deze plaats is aangevallen door Israël. Zije ligt 75 kilometer ten noorden van de grens met Israël. De man die met een wapen werd gezien bij de golfbaan van Trump... is nu ook aangeklaagd voor poging tot moord. Dat meldt onder andere CNN. Ryan Wesley South was tot nu toe alleen aangeklaagd voor illegaal wapenbezit. Hij heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. De minister van Justitie van de VS noemde de moordaanslag een gruwelijke daad... en zei dat het ministerie geen middelen zal sparen in de zaak. Een van de aanklagers zei gisteren al dat Ralph mogelijk een levenslange celstraf kan krijgen. De president van de Nederlandse Bank verwacht dat het Europese rentepercentage de komende jaren onder de 3% komt. In Nieuwsuur zegt hij dat het belangrijkste rentetarief, de depositorente, verder zal worden bijgesteld nu de inflatie daalt. In Europa zakt de inflatie dit jaar weer richting de 2%. In Nederland was de inflatie in augustus nog 3,3%. Met een lager rentepercentage wordt het makkelijker om geld te lenen... en gaat de rem van de economie, zegt de DNB-president. Finland geeft twee reuzenpanda's terug aan China. De dierentuin Atori Zoo kan ze niet langer bekostigen... en stuurt ze terug, en dat is veel eerder dan de bedoeling was. De pandas Lumi en Piri werden in januari 2018 naar Finland gebracht. De bouw van verblijven kostte 8 miljoen euro... De jaarlijkse kosten voor de panda's anderhalf miljoen. China is officieel de eigenaar van vrijwel alle panda's en geeft ze vaak in bruikleen. Het weer, het koelt af naar een graad of 12, In de ochtend af en toe een bui, later op de dag steeds meer neerslag bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Life is a mystery Everywhere Ik Slip away.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 Let it go Thinks that I am unforgettable to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 Pensieri della gente, poi Dio ci sono Dio, vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere, non si può vivere senza passato, vivere, è bello. I'm yeah. If